Hallo en welkom terug bij de geschiedenis van de Romeinen. Aflevering 58 En wat nu? De vorige aflevering eindigde toen Julius Caesar in het senaatsgebouw door een groep senatoren om het leven werd gebracht. Voor sommige moderne historici stierf de Romeinse republiek met haar bekendste persoon, maar toen Caesars lichaam door drie slaven vanaf de voeten van het standbeeld van Pompeius naar huis werd gebracht op een draagbaar, was de dood van de republiek voor niemand een feit, Integendeel. Caesar had het politieke leven zodanig naar zijn hand gezet dat het terecht of onterecht niet gek was dat de verraden over koningschap naar voren kwamen. Hij was meer dan een dictator zoals Camillus en Fabius Maximus dat ooit waren. Hij kreeg allerlei eerbewijzen en extraatjes van de senaat die hem letterlijk op een gouden troon zetten. Wat in zijn beleid nog het meest opviel is het feit dat hij magistraten aanstelde voor de periode dat hij buiten Rome zou zijn om de parten te verslaan. Hierbij maakten de regels voor verkiesbaarheid voor een ambt niets uit. Een verkiezing was er sowieso niet bij geweest. Dit alles zorgde ervoor dat Caesar niet onomstreden was bij de elite, maar hij vertoonde wel capabel beleid. En velen zullen ongetwijfeld blij zijn geweest met zijn vergoddelijke mildheid een contrast met de gewelddadigheden van de vorige generatie. De vervolgingen van Marius, Sina en Sulla stonden bij veel Romeinen nog op het netvlies en Caesar liet zien dat het ook anders kon. Nu was hij zelf dood. De dood van deze controversiële persoon zorgde voor twee reacties. Medestanders van de samenzweerders meenden dat de dood noodzakelijk was. Caesar, een tyran, was te ver gegaan in zijn eenzijdige beheersing van de Romeinse staat en had gebracht dat de republiek met al haar checks en balances onder grote druk kwam te staan. Los van de vraag of Caesar een goede heerser was of zelfs een goed mens, voor een dergelijke machtige persoon was geen plaats in het staatbestel. De andere manier om ernaar te kijken is simpelweg een moord op een staatsfunctionaris op de dictator en op de hoge priester van de Romeinen. Afgezien van de reden voor de moord, was de doden van een dergelijke onschendbare persoon op zijn minst moreel twijfelachtig en was het maar de vraag wat de goden ervan zouden vinden. Op zich is van beide kampen iets te zeggen, dus er was verdeeldheid onder de Romeinen. Een van de grote fouten van de zijde van de samenzweerders was een onderschatting van die verdeeldheid en het sentiment onder de bevolking. Caesar was geen Tarquinius Superbus uit aflevering 6 en dat werd snel duidelijk toen Brutus en de zijnde na de woord triomfantelijk het forum oprende om het nieuws openbaar te maken. Stilte was veelal hun beloning, geen gejuich. Een tweede eigenaardigheid aan het complot om Caesar te vermoorden laat zich het beste omschrijven aan de hand van wat Cicero in april aan zijn vriend Atticus schreef. De daad was schoon, maar niet ten einde toe volbracht. Cicero was ergens wel een voorstander van de moord. De samenzweers besloten hem niet actief bij te betrekken, want je weet niet hoe de principiële republikein zal reageren, maar hij was geen voorstander van het samenbrengen van de macht bij één persoon. Dit was ook een van de belangrijkste redenen waarom Cicero in de burgeroorlog met Pompeius altijd de Pompeaanse zijde koos. Pompeius treedt namens de Senaat en dat was voor Cicero de goede kant. Toen de moord was gepleegd, riepen de daders om Cicero om de republiek te herstellen. Met de dood van zwaargewichten als Cato met Telles en Pompeius in de afgelopen jaren, was het Cicero waar iedereen naar keek als boekbeeld van de republikeinse waarden. Alleen niemand... Hadden met hem overlegd. En er zat volgens Cicero een groot gat in het pan. Wat Brutus weigerde, was volgens Cicero de enige mogelijkheid om de moord op Caesar op een succes uit te laten lopen. Caesar was een probleem, maar dat probleem zou niet opgelost zijn door hem te vermoorden. Rondom Caesar waren namelijk nog wat machtige mannen die ook uitgeschakeld hadden moeten worden. De belangrijkste twee waren Marcus Antonius, een van de aangewezen consuls voor het volgende jaar, en Marcus Aemilius Lepidus, de paardenmeester onder dictator Caesar en degene die de troepen rondom Rome onder zijn controle had. Deze twee waren veel te gevaarlijk en hadden opgeruimd moeten worden. Onder de moordenaars bestond ook een vrees om de beide heren. Aanvakkelijk was het plan om het lichaam van de tyran in de Tiber te gooien en zijn bezittingen te confisceren, maar daarvan werd afgezien omdat Lepide soldaten voor een groot deel Caesars veteranen waren en hoogstwaarschijnlijk weinig aanmoediging nodig zouden hebben om hun mening om wat voorgevallen was op een militaire manier duidelijk te maken. Lepidus zelf zou ook voornemens zijn om de soldaten hun zin te geven en militair in te grijpen in de onrust die ontstond na Caesars dood. Onder invloed van Marcus Antonius en Aulus Hirtius, de aangewezen consul voor het volgende jaar, liet Lepidus zich overtuigen dat niet te doen en werd gezocht naar een verder vreedzame oplossing voor het probleem. Twee dagen na de moord riep consul Marcus Antonius de senaat bijeen om te bediscussiëren wat er moest gaan gebeuren. De kwestie was de moord en wat de gevolgen voor de betrokkenen zouden moeten zijn. Genoemde argumenten voor en tegen de moord kwamen aan bod. Een aantal sprekers, waaronder Lucius Cornelius Cinna, de zoon van de consul uit aflevering 40, sprak zich uit voor of tegen de moord. Cinna sprak bittere woorden over de tiran, die nu gelukkig dood was. Omdat de discussie nergens toe leek te leiden, stelde Marcus Antonius voor een simpele keuze te maken tussen de twee antwoorden op de vraag of de moord op Caesar terecht was. Ofwel, Caesar was een tiran en de moord was daarom terecht. In dat geval dienden we het lijkende in de Tiber te gooien en zijn bezittingen te verbeuren. Politiek gezien diende datgene dat Caesar besloten had nietig te worden verklaard. Als Caesar aan de andere kant geen tiran was en de moord was onterecht, dan hadden we te maken met een zwaar strafbaar feit. De samenzweerders hadden, hadden dan een onschendbare magistraat waarvoor ze een eer hadden gezworen hem te beschermen gedood. In dat geval was het niet meer dan redelijk dat ze gestraft zouden worden. En zwaar. Nu was er een factor die de boel allemaal een stuk ingewikkelder maakte. Caesar had namelijk een hoop wetten, hervormingen en vooral aanstellingen voor magistraturen doorgevoerd in zijn hoedanigheid van al niet onrechtmatige alleenheerser. Veel van deze aanstellingen kwamen in het voordeel uit van precies die senatoren die hun donk enkele dagen eerder door Caesar's toga heen hadden gestoken. Brutus en Cassius zouden bijvoorbeeld als Praetor worden aangesteld voor wanneer Caesar tegen de parten zou vechten, en Decimus Brutus zou zelfs met een flink leger gouverneur van de strategisch gelegen Bovalei worden. Als Caesar een tiran was, dan zouden die aanstellingen teruggedraaid worden. En als Caesar geen tiran was, dan zouden de moordenaars hun aanstelling om een andere reden kunnen vergeten. Niet iedereen zat erop te wachten. Om deze lastige situatie te doorbreken kwam Marcus Antonius met een nieuw voorstel. Dit voorstel verenigde de onverenigbare standpunten door te stellen dat Caesar geen tiran was, maar dat de moordenaars gratie zouden krijgen. Door Caesar als niet-tirant te benoemen, zouden de wetten en aanstellingen van de dictator als geldig blijven staan. Door de moordenaars gratie te verlenen, zouden de moordenaars ook daadwerkelijk in de gelegenheid zijn om de door Caesar zo kundig aan hen toegewezen ambten te vervullen. Een overgrote meerderheid van de Senaat stemde in met deze resolutie. De rust leek wedergekeerd. Caesar's eer en nalatenschap waren veiliggesteld. En degenen die hem van kant hadden gemaakt konden verder gaan met het besturen van het Rijk. Want er was een hoop te doen. Ten eerste diende openbaar te worden gemaakt waar Caesars vermogen heen zou gaan. In de afgelopen tijd waren de staatskas en Caesars persoonlijke vermogen bijna identiek geworden, dus hing een en ander af van Caesars testament. Marcus Antonius kon ook bijna niet wachten tot het openbaar werd voorgelezen. Het zou hem immers rijk maken, zo dacht hij. Helaas voor Marcus Antonius stond er een grote verrassing in het testament. Een vrijwel onbekende 19-jarige achterneef van Caesar, Gaius Octavius, kreeg driekwart van het vermogen, en werd bovendien postuum door Caesar als zoon geadopteerd. De rest van het vermogen verviel naar een aantal onbekende mannen. Ten slotte deelde Caesar nog een bonus uit aan alle burgers in de stad. Hij gaf hen 300 sesterciën, wat neerkwam op zo'n drie of vier maandsalarissen voor een soldaat, gewoon als cadeautje. Deze gift zorgde ervoor dat de publieke opinie, voor zover die dat nog niet was, rauwig was. Saillant detail was trouwens dat Decimus Brutus ook als secundaire erfgenaam werd genoemd, Caesar's moordenaars bevonden zich in zijn nabije omgeving. Een paar dagen later vond de uitvaart plaats. Caesar's lichaam lag op een baar op het Forum toen een grote menigte getuige was van de lijkreden door Marcus Antonius. Marcus Antonius toonde zich heel wat minder vergevingsgezind dan tijdens het senaatdebat. Hij begon door in de herinnering te roepen welke verdiensten Caesar had voor de Romeinse staat, niet in de laatste plaats door het eindelijk verslaan van de Galliërs, die al sinds de plundering van de stad in de vierde eeuw een gevreesde vijand waren. Vervolgens richtte Antonius zich op de senatoren en noemde de eerbewijzen die zij aan Caesar gaven voor die verdiensten. Ook de door de senatoren gezworen eet om Caesar te beschermen tegen zijn vijanden en andere gevaren passeerde de revue. Duidelijk was dat Marcus Antonius de senaat een grote veeg uit de pan wilde geven. Dit kwam tot een hoogtepunt toen hij Caesar's bebloede toga aan de bevolking liet zien. Hij liep de 23 gaten in het gewaad langs en noemde daarbij de namen van de samenzweerders: Brutus, Cassius. Casca, Trebonianus. Het sentiment bij de aanwezigen was nu een combinatie van diepe rouw en diepe woede tegenover de samenzweerders. Marcus Antonius had zijn doel bereikt. We laten Rome nu even achter en vestigen onze aandacht op de Balkan, want daar zat Caesars leger voor de veldtocht tegen de parten. In de Romeinse tijd duurde het even voordat informatie van A naar B kwam. De gebeurtenissen in de senaat waren volledig nieuw voor de soldaten en officieren in het leger, tot een bode het nieuws van Caesars dood kwam brengen, met daarbij ook een bericht van de moeder van Gaius Octavius. Octavius stamde uit een oude familie die ooit door Tarquinius Priscus in de Senaat was toegelaten. Eeuwenlang bleven de Octavië plebejers tot Julius Caesar hen tot de patriciërstand toevoegde. Octavius' vader was een rijk en aanzienlijk man die als praetor een hoge positie bekleedde in het staatsbestel. Na een succesvolle periode aan het roer in Macedonië wilde hij zich verkiesbaar stellen voor de positie van consul, maar voordat hij terug was in Rome overleed hij. Octavius' moeder Atia was de dochter van Caesars zus Julia. En daarmee was Octavius verwant aan de net gedode dictator die zelf geen zoon had. Vermoedelijk lag er in Rome nu een taak in het Juli's huishouden voor Octavius. Dus had moeder Atia nog een bericht voor haar zoon bijgevoegd: ga je nu niet overal mee bemoeien en blijf in het oosten. Octavius was fysiek niet de sterkste man en had nauwelijks militaire ervaring. Hij was meegeweest naar Munda om getuige te zijn van de strijd tegen de zonen van Pompeius. Maar hij was niet in staat om mee te vechten, omdat hij herstellender was van een van zijn vele ziektes. Door de jaren heen bleek Octavius vaker dan gebruikelijk door ziekte veldslagen aan zich voorbij te laten gaan, wat de reputatie van de vreemde jongen geen goed deed. In zijn jeugd -tijd leerde Octavius Marcus Vipsanius Agrippa kennen. Agrippa was net zo oud als Octavius en kwam uit een rijke maar weinig invloedrijke familie uit de ridderstand. Hij volgde ongeveer hetzelfde pad in Caesar's leger als Octavius. Met dien verstande dat Agrippa bepaald geen reputatie van lafheid en zwakheid opbouwde. Als soldaat stond hij zeker zijn mannetje. In de komende afleveringen zal Marcus Agrippa nog vaker voorkomen. Octavius had een opvallend talent zich te omringen met een uitstekende entourage. De namen van de generaal Quintus Salvidienus Rufus en van de politicus Marcus Cilnius Moisenas worden vaak in één adem genoemd met die van Agrippa. Maar Agrippa was zonder twijfel de grootste van de drie en een goede kandidaat voor de titel Meest onderschatte persoon uit de wereldgeschiedenis. Met deze drie vrienden besloot Octavius naar Rome te trekken en in het diepe te duiken. Een groepje tieners en jonge twintigers ging proberen de slangenkuil van Rome te overleven of zelf te overwinnen. Over drie weken zien we hoe Octavius en zijn gevolg zich hiervan afmaken.